your skin so bright. I'm De mooiste nummers van de Eagles vind ik persoonlijk hoor. Eigen smaak. Mag ik nu dan ook een beetje de show in foevelen? Eagles dus met peaceful, easy feeling. Welkom bij de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. In de show vandaag, natuurlijk zoals gebruikelijk heel veel lekkere muziek... om de nacht mee te beginnen. Lijkt me een goed plan. Tenminste als je niet naar een herhaling overdag luistert. Ik heb een stotterbui vandaag. Dus dat uh, wordt een gezellige show. Dames en heren luisteraars. Het is even niet anders. Um, in de show gaan we het hebben over een paar dingen. Hè? Jeroen van Gent komt langs. Met een reportage die hij maakte in de regio. En hij vroeg aan de mensen. Met wie deelt u de mooiste dag in uw leven? Tja. Past daar de column van Midas Dekkers bij. De Dreumers. Dat komt er ook straks aan. En... Topklinische erkenning voor uh, um, oncoplastische borstreconstructies. Ik moest even twee keer lezen voordat ik dacht van wat staat hier? Nou ja, wat er aan de hand is dat hoor je zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond.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 All I know is the way I feel When it's real, I keep it alive The road is long There are mountains in our way Up we climb Still, every day.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 ...waarbij je heel relaxed wordt. Hm? Up where we belong natuurlijk. Zo laat in de avond. Joe Cocker en Jennifer Warns samen. En David Bowie ervoor met Thursday Child. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Onze Jeroen van Gent toog de straat op met zijn blauw microfoon... ...en een vraag die kennelijk voor meerdere uitleg vatbaar is. Met wie deelt u de mooiste dag van uw leven? Hm, Goeie vraag. Denk er maar zelf eens over na...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 zo? ik zie het zo Nee, voor... Nee, gewoon uh, je... uh, uh, met mijn familie en met mijn vriendin, mijn vrienden. Dat vind ik altijd wel mooie dagen. Ja, dus. dat klinkt goed. En hoe, hoe duurt het? Zit, is er nog een bepaalde uh, ja, uh, truc voor? Ja, een nou, beetje geven, een beetje nemen. Ja. Dus uh, zo werkt dat. Uh, ja. Dus maar, uh, ja...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 Dat was wel ja. een van de mooiste dagen van mijn leven, oh. ja. Ja. ja dat, dat is één keer. Er zijn vast nog andere mooie dagen geweest. Nu, ja, of huwelijk, denk ik wel. Ja. Elkaar ontmoeten, zo'n mooie dag, toch? Ja, dat is mijn vrouw.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 Dus, maar dat uh, moet nog komen misschien dan, eventueel. Ja, ja, ja, daarom eventueel, eventueel. Ja. Ja, eventueel ja, ja. veel plezier dan weer. Als Hoe vrouw er nog bij was, dan uh, Ja, van ik baan. geef u een beetje mee van het programma. Dank u voor de reactie. Kijkt u maar online, ziet, hoort u zich vanzelf terug, kwart over elf, volgende week vrijdag, s'avonds. Nou, hartstikke leuk, dank je wel. Zit erin, hartstikke bedankt. Dank. dank. blijft op de hoogte met de late avond, tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. mono-nummers achter elkaar. Ongelooflijk. Oude meuk, zouden ze dan zeggen. De Travels met uh, Call Me Number One. En deze van Michel Polnareff. Love me, please, love me. In deze mooie aflevering van de late avond. Zometeen een kolom uh, van was Stekkers. Hij gaat het hebben over dreumens. Maar er komt nog iets moois aan van Jules de Korte. Daar komt de tijd. Goed luisteren naar het nummer. En is het nog vandaag geldig?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 Dreumes. Ook dit jaar worden in Nederland weer 150.000 mensen ernstig gehandicapt geboren. Mensen met korte beentjes en korte armen. Mensen die nauwelijks kunnen lopen en geen woord spreken. Tandelozen. Kortom, baby's. 150.000 beklagenswaardige wezentjes. Baby's kunnen haast niks. Het eten moet ze met de paplepel worden ingegeven. In wagentjes worden ze rondgereden. Gewone revalidatie is voor deze zielenpieten uitgesloten, want valide zijn ze nooit geweest. Slechts met zeer veel oefening slagen de baby's erin, na verloop van maanden een stukje te kruipen en iets te stamelen. Goed leren lopen en praten duurt jaren. Daarna is de baby gepromoveerd tot kleuter. En beginnen de problemen pas goed. Want hoe worden kinderen tegenwoordig gehouden? Wat geef je ze te eten? Dat kun je lezen in de vakbladen, zoals kinderen en ouders van nu. Als je die in de kiosk althans terug kunt vinden tussen onze hond, Felicat Magazine, Woef, onze vogels, het aquarium en kleindierenteelt. Het verschil tussen beide categorieën tijdschriften is enorm. Volgens de dierenbladen krijgt een hond een hondenhok en hondenbrokken. Grote vissen krijgen een grote vissenkom met veel vissenvoer en voor elk formaat vogel is er weer een andere vogelkooi. Niet zo bij mensen. Kleine mensenkinderen worden gehouden in grote mensenhuizen waar ze met grote mensen stappen, de grote mensen trap op moeten in plaats van kindermeel al vroeg grote mensen betat te eten krijgen en van grote mensen stoelen donderen. Kapstokken, ze kunnen er niet bij. Boodschappentassen, ze zeulen over de grond. Welletje trek is buiten kind bereik. Piemeltjes zijn te klein en zitten te laag om het inhoudje van het blaasje in een gewoon urinoir te legen. Dat het aanrecht te hoog is en dat je toch te vaak af moet wassen. Dat is jong zijn. Nodeloos hulpbehoevend strompelen onze kinderen door onze wereld, die hun veel te ruim zit. Wilt u zich een idee vormen hoe dat is in een buitenmaatse wereld leven? Betreed dan eens de omgekeerde wereld en draai een dag als kleuter mee op een kleuterschool, in kleuterstoeltjes zittend, op kleuterbordjes schrijvend, vergeefs in kleuterurinwaardjes mikkend. Twee derde van de Nederlandse bevolking. De volwassenen onderdrukt een derde de kinderen genadeloos door hun de maat der dingen op te leggen. Vaak zonder erg, omdat ze het druk hebben met het bestrijden van vrouwendiscriminatie en rassenhaat om de kinderonderdrukking op te merken. Waarom komen de kinderen niet in opstand en werpen ze het juk niet af? Omdat hun handicap als regel zeer geneeslijk is. Ze worden vanzelf groter en groeien zo onze wereld in... tot ze groot genoeg zijn om zich voor te planten... en wraak te nemen op hun eigen kinderen. Later als ik groot ben, zeggen kinderen dan ook om de havenklap... en krijgen daarbij een even dromerige als beangstigende blik in de ogen. Dat kan echter een flinke tijd duren... Het jeugdstadium neemt bij de mens een kwart van het leven in beslag. Als je bedenkt dat we ook nog eens een derde van ons leven verslapen, blijft er voor ons, volwassenen, paar weinig over. U en ik, wij zijn zover. Wij hebben het bereikt. Geniet ervan. Want wie naar zijn jeugd terug verlangt, heeft geen slecht leven, maar een slecht geheugen. place this car. See the number on the matchbook is old and faded. She's living in L.A. with my best old ex-friend, Bray. Gosh, she said she knew well and sometimes hate it. time Oh, you've been so much more than kind You can keep the dime Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. in de zon in het park Wat een lome dag Voel eens hoe warm het gras We zitten op mijn jas naast elkaar Zitten op een terras Het groene ijs in dat glas is van jou mm, Wat een lome dag Nergens een zuchtje wind als een kind ben je nu. Ongelooflijke lome dag hmm. van uh, Rob de Nijs. En daarvoor Jim Croce en operator. Over een paar minuten gaan we praten met mensen van het Sint-Franciscus Gasthuis. Sint-Franciscus Gasthuis heeft een topklinische erkenning ontvangen voor de oncoplastische en reconstructieve plastische mama-chirurgie. Hiermee is het expertisecentrum officieel erkend. Wat heeft u daar voor voordeel bij? Je hoort het zo meteen hier in de show na. Dido en thank you. Erkenning voor oncoplastische borstreconstructie. Aan de telefoon dokter Marjolein de Kraker. Zij is plastisch chirurg bij het Franciscus. Welkom, Marjolein. Dankjewel. Marjolein, van harte gefeliciteerd met deze erkenning. Uh, dat krijgen jullie al vaker zo'n erkenning, maar wat houdt die nou precies in? Uh, de erkenning houdt in dat we eigenlijk op alle gebieden die van belang zijn voor de zorg die we bieden aan de patiënt, daar eigenlijk nou ja, tot uh, een van de beste van Nederland uh, toe behoren. De herkenning wordt uitgedeeld door de samenwerking topklinische ziekenhuizen. En die hebben daarbinnen dan een selectie gemaakt voor welke ziekenhuizen of welke afdelingen binnen een ziekenhuis in aanmerking komen voor die, ja, die topklinische expertisecentra. Nou geweldig. Dan even die oncoplastische borstreconstructie. Op zich, een borstreconstructie is niet nieuw. Wat is nou het bijzondere uh, daarvan bij het Franciscus? Ik denk dat het bijzondere is dat wij eigenlijk alle soorten borstreconstructies die er bestaan, die kunnen wij aanbieden. En um, dat houdt in dat we natuurlijk het liefste patiënten borstsparend opereren. En ik denk dat de grootste ontwikkeling die we in de afgelopen tien jaar gemaakt hebben... is dat we patiënten die voorheen ja, een borstamputatie nodig zouden hebben gehad... Die, die kunnen we gelukkig tegenwoordig veel vaker borstsparend opereren... door technieken die wij ook weer in het buitenland hebben geleerd. En daar is een hele grote winst in gehaald. Dat we uh, nou, gelukkig heel veel borstamputaties tegenwoordig kunnen voorkomen. Geweldig. En voor de patiënten waarbij we het niet kunnen voorkomen... kunnen we eigenlijk alle... Andere vormen van volledige borstreconstructies kunnen we ook aanbieden. En dat is dan zowel voor een directe reconstructie, dat wil zeggen een reconstructie die in dezelfde operatie plaatsvindt als de borstamputatie, kunnen we dat aanbieden dan wel als uitgestelde reconstructie als patiënten in het verleden een, een, een borstamputatie hebben gehad en op een later moment alsnog graag een aanmerking willen komen. Dus het is heel fijn om ja. um, eigenlijk alle opties aan te kunnen bieden aan de patiënt. Want het is nogal wat, hè? omdat op het moment zelf, uh, ja, je vreest voor je leven misschien wel, om dan ook op dat moment na te denken van uh, wat wil ik na deze operatie. Dat lijkt me best wel pittig. Ja, dat is niet voor iedere patiënt geschikt. Dus er zijn ook patiënten die ja, heel graag dat stukje borstkanker eerst willen afsluiten. Daarna weer ruimte in hun hoofd hebben om ook na te kunnen denken over een eventuele reconstructie. En ja, tijdens, tijdens een hele uitgebreide intake kijken we ook echt samen met de patiënt... Ja, of er een reconstructie is die het beste bij ze past. En ook het moment van de reconstructie. En dat is dus niet voor iedereen de directe reconstructie. En soms is dan een uitgestelde reconstructie beter. Kom je dan steeds bij dezelfde persoon of moet je een hele trits uh, artsen en psychologen langs? Nee, nee, de psycholoog is sowieso niet een standaard onderdeel van de, van de behandeling. En um, we hebben echt een heel dedicated team van twee borstchirurgen en twee chirurgen. En elke patiënt heeft ook echt haar eigen plastisch chirurg en in principe ook haar eigen borstchirurg. En daar blijf je in principe ook bij ja, van het begin tot het einde van de behandeling. Nou, dat klinkt heel vertrouwenwekkend, vind ik. Want het is toch een precair onderwerp, als je bij iedereen weer in je blootje met je misschien wel je litteken moet staan. Fijn. Ja, ja, we, vinden, we, ja we merken dat patiënten het ook heel erg waarderen. En het is voor, de, ja, voor het behandelteam ook het, gewoon het allerprettigste dat je eigenlijk gewoon... Ja, ja, zodra je iemand qua naam al ziet staan, dat je eigenlijk al weet, oh ja, dat is die en die patiënt, en dat je gewoon hele korte lijntjes met elkaar hebt, dat werkt gewoon het, aller, het allerprettigste. Ja, dat begrijp ik. Ik begrijp die prijs ook steeds beter hoor, die erkenning, nou je dit allemaal zo vertelt. Uh, maar dan nog even over de reconstructie zelf. Kiezen voor implantaten, ja, je hoort daar zoveel over, of gebruiken we lichaams eigen materiaal, hoe gaat dat tegenwoordig? Ja, er zijn dus heel veel verschillende opties, inderdaad, van een prothese tot aan lichaams eigen materiaal en lichaams eigen materiaal, soms ook weer gecombineerd met de prothese, afhankelijk van het volume van de borst wat, uh, ja, wat nagemaakt moet worden. Ja. Wij leggen eigenlijk van simpel tot uitgebreid uit wat de verschillende opties zijn, met alle voordelen en nadelen die vastzitten aan elk type reconstructie. En ja, daarin moet de patiënt dan proberen een keuze te maken welke het beste bij haar past. En die implantaten zijn heel persoonlijk. Ja. En die implantaten zijn wel veilig tegenwoordig allemaal? Ja, de implantaten zijn veilig geacht. En de patiënten krijgen wel een hele uitgebreide chirurgische bijsluiter mee. Waarin alles wat we wetenschappelijk weten over de veiligheid van protheses, daar allemaal nog een keer wetenschappelijk netjes in uitgelegd samen. Dat ze dat heel rustig thuis kunnen nalezen voordat we de keuze maken om toch voor een uh, implantaat te kiezen. Nou, heel helder uitgelegd. Ik wil je heel hartelijk bedanken, plastic chirurg bij het Franciscus Dr. Marjolein de Kraker. Nogmaals felicitaties voor weer een topklinische erkenning. Dankjewel, Terra, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Ja, het is snel gegaan, want de show is alweer voorbij. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer prachtige muziek draaien. En leuke onderwerpen bij elkaar verzamelen. Speciaal voor u. Dus blijf luisteren. Dan komt het vanzelf langs. Tot de sluit van deze show. De Pretenders. En I'll Stand By You. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.